...in de stilte van de nacht. We zijn voor het ogenblik... op een tentoonstelling ...gewijd aan het werk van de Franse schilder Fragonard... ...die leefde in de 18e eeuw. Eeuw van de Franse revolutie. Het hoogtepunt van deze tentoonstelling... ...Fragonard en zijn tijd... ...zijn twee portretten van jonge Gehuwde. Het portret van de echtgenoot... ...werd gevonden in de voorraad van de Pinacotheek van Palermo... Het portret van de echtgenoten sierde een muur van het kasteel van Corleone. Dankzij de inspanningen van meneer Mori, de hoofdconservator van het museum van Palermo, konden de twee doeken geïdentificeerd en op deze tentoonstelling in Parijs verenigd worden na een scheiding van 150 jaar. Ze hebben dezelfde afmetingen en hun oorspronkelijke inlijsting bleef behouden. De warme tinten en de rijke schakeringen van het rood zijn betoverend. Meneer Courtois, president van de Fragonard tentoonstelling en inspecteur van monumentenzorg, heeft de expositie net geopend en zich even teruggetrokken in zijn bureau. Met Courtois, inspecteur van historische monumenten. En president van de tentoonstelling Fragonard en zijn tijd? ja. Met u spreek, alsjeblieft. U kent me niet. Ik ben een oude dame uit Gras, de streek van Fragonard. Zeer vereerd, mevrouw. Noem me. Mevrouw Sandra, als u wilt. Graag, <laughs> mevrouw Sandra. Meneer Courtois. Mm -hmm. Ik bezit het laatste register van de parochie van Gras. U bedoelt toch niet dat wat wij al zes maanden zoeken? Inderdaad dat van 1790. Vertuiveld. Waar hebt u dat gevonden? Het is een familiestuk sinds de Franse revolutie. Ik heb het pleeg bij bekendmaken van uw tentoonstelling. Fraguedaar was getuige bij het huwelijk van Nino de Grelly met Gaspar de Van Truij. Bij het huwelijk? De Van Truijs hebben hun kasteel en hun archievergredt. De inventaris van de huwelijksgeschenken is er ook bij. De portretten zijn een geschenk van Fragonard aan de Zo zo. Uw twee onbekenden zijn Gaspar Dinon de Ventreuil, geboren de Grelli. Ze zijn gestorven onder de guillotine. Samen met de dichter André Chénier, op dezelfde dag in 1794. Enkele uren voor de val van Robespierre. Ze waren nauwelijks 26. Oh, maar nou, waar haalt u al deze gegevens, mevrouw Sandra? Antwoord u toch alsjeblieft. Oh, de verbinding is verbroken. Wie is die dame? Waarschijnlijk een afstammeling van de Ventruis of de Gries. Binnen. Mijn beste Courtois, excuseer. Ach, Morée, onze conservator, de helft van het feest. Eindelijk ben je daar. Ik was verplicht tot een toonstelling zonder jou te openen. De minister strappelde van ongeduld. Ik dacht er nooit meer te komen. Och, wat een verkeer in Parijs. Bijna zo druk als in Palermo. Maar ik zou graag zo spoedig mogelijk mijn kinderen zien. Kom ik erin hierheen. Ze maken ophef. Heer Mori, Zaal drie. Op de eerplaats. Eigenaardig. Gevelde. Ik kan mijn ogen niet geloven. Wat is het? Fantastisch. Kan ik even spreken. Deze kant op, in mijn bureau. Wanneer zijn mijn schilderijen aangekomen? Tien dagen geleden. Geleken die schilderijen toen op deze, die nu opgehangen zijn? Beslist. Had het rood diezelfde frisheid? Ja, het verwonderde me, dat moet ik toegeven. Omdat het zeldzaam is. Toen ik ze ingepakt heb, Courtois, waren het twee mooie schilderijen alleszins, maar met bleke, bijna doffe kleuren. Ze verrieden hun ouderdom en hun verwaarloosde behandeling. We gaan ze dadelijk terug bekijken, Marie. Onvoorstelbaar. En toch waar. Het zijn dezelfde schilderijen. Ik heb verschillende details herkend. Wat is er gebeurd? Ik was nogthans niet verblind toen ik die doeken afgestoft en verzonden heb. En zelf heb ik de tijd niet gehad om de doeken te reinigen. Zelfs als je de toelating zou gegeven hebben. Trouwens, na reiniging krijgen de kleuren toch een jeugdige frisheid niet terug. Ach, natuurlijk niet. Als de bezoekers weg zijn, zou ik graag even terug naar de zaal gaan, Courtois. Nog vijf minuutjes geduld, Maury. Geniet in afwachting van deze rosé. Hij is afkomstig uit de streek van Fragonard. En van het jonge paar. Heb je ze geïdentificeerd? Een telefonische oproep uit Glas. Een dame beschikt over het parochieregister van 1790 en over de archieven. Het schijnt dat het uh, portretten zijn van Gaspar en Inonde toen ze twintig waren. Toen ze nauwelijks 26 waren, zijn ze gestorven onder de guillotine. Op dezelfde dag. Als de dichter André Chénier. Ach, lieve hemel! Ja, ja. Echt, ze lijken mij zo hartstochtelijk verliefd. Fragonard koesterde blijkbaar een geweldige tetenheid voor hen. Zijn meesterhand heeft het geluk van die paar levendig gehouden. Toen ik de bruid zag, de Corleone Courtois, begon mijn hart te bonzen. En toch was het schilderij vuil, bestoft, zonder glad. Als ik het toen zou gezien hebben zoals vanavond... zou ik in zwijm gevallen zijn van verrukking. Tien uur, sluiting van de nocturne. De hoofdbewaker schakelt het alarmsysteem in. Raak de schilderijen dus niet aan, Marie. Je zou het commissariaat alarmeren. Kom. God, wat zijn ze, mooi. Een bepaalde luidspreker. Zie je overal. Of. Nee, je zou zeggen. de muziek komt uit het schilderij. alsof er een orkest verscholen zat tussen de struiken. Je hebt gelijk. Als een koninklijke weg. In de stilte van de nacht hoor ik mijn hart kloppen. Rustig. Zelfzeker. Zoals het hart van de wereld zelf. Wat hadden we elkaar lief? Trouwelijk. We worden voor de gek gehouden. Die schilderijen verstoppen ergens een luidspreker. Maar die muziek, die woorden, dat was niet... Het was niet iets wezenlijks. Kom, we gaan naar mijn bureau. Courtois, we zijn de slachtoffers van een flauwe grap of van zinsbrogelingen. Uh, kun je het veiligheidssysteem niet uitschakelen? en de bewakers op de hoogte brengen van ons geheim... dan spot morgen heel Parijs met ons. Nee, nee, nee, nee. nee. Laten we er met niemand over praten, Mori. Ik heb een idee. Voor de sluitingstijd van zes uur morgen... zal ik onder een of ander voorwensel het portret van de man naar zaal 8 laten brengen. En dat van de vrouw naar zaal 15. Aan de uiteinden van de tentoonstelling. Bravo! Zo zullen we de gelegenheid hebben om de lijsten te onderzoeken. En morgenavond, net als vandaag, zullen we even over Tine weer naar hen gaan luisteren. Mijn beste Courtois, ik was op mijn eerste afspraak minder ontroerd dan u. Er is geen enkel spoor van bedrog te bespeuren. Geloof je aan het bovennatuurlijke, Courtois? Hm. In feite, wat is bovennatuurlijk? Het natuurlijke dat nog niet gekend is? Wat zou ze in 1900 gezegd hebben van de huidige radio en televisie? Nee, maar... De schittering van het rood en de roebijnen is helemaal vergaan. Zo grijs en dof. Die arme Gaspar, net als zes maanden geleden toen ik hem wond in de reserve. Daar moeten we het fijne van weten. Laten we naar de vrouw gaan kijken. Ongelooflijk, even dof. Als ik nu die scheur in de rechterhoek niet herkende, zou ik zeggen dat het een kopie was zonder kleur. Zonder warmte. Je zult me belachelijk vinden, Kurt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. We hebben beslist dezelfde gedachte. Die twee portretten bereiken hun oorspronkelijke schoonheid als men ze verenigt. En van het ogenblik dat men ze scheidt, vervallen ze in een desolate grijsheid. Luister even. Niets. Geen muziek meer. Geen zucht. Geen klacht, morgenochtend verenigen we het paard terug Courtois. Het is te pijnlijk om ze zo te moeten aanschouwen. De droefheid van een schilderij. Daar heb ik nooit aan gedacht. Ik ben er helemaal door in de war. Kleuren hebben een jeugd terug. Dat rood, paars. Ik heb nooit zoiets gezien. En de blik van de jonge huurde, Je voelt de oneindige vreugde. Het volmaakte geluk. Zet de bandopnemer op Courtois. Heer Courtois. De tentoonstelling Fragonard zijn tijd Geen woord. Bekijk die blik. Ze stralen van tederheid. En geen woord. Vreemd. Werkelijk vreemd. Middernacht. Zijn we dan twee uur in de zaal gebleven? Middernacht? En je opname? Ik kan me niet herinneren dat ik het toestel heb afgezet. Kijk naar de band. Ik heb maar een drietal minuten opgenomen. Het is ongetwijfeld middernacht. Jouw klok en mijn polshorloge duiden precies dezelfde tijd aan. Laat de band horen. Opgepast. Heer Courtois, de tentoonstelling Vragonaren zijn tijd. Waar blijft de muziek? Ik heb nogthans niet onderbroken. Geen woord. Bekijk die blik. Ze stralen van tederheid. En wij horen toch muziek? Het apparaat neemt alleen onze op- en aanmerkingen op. En geen woord. ...de bandopnemers topgezet... ...en ik herinner me niets meer van. En toch hoorden we muziek. Misschien hebben we het gedroomd. Uh, excuseer me, maar... Uh, ...ik woon op Sicilië... ...en op ons eiland... Uh, ...geloof men me nog in hekserij. Rustig, rustig. We staan voor twee onverklaarbare verschijnselen. Schilderijen waarvan de kleuren opvleuren ...als men ze nader bij elkaar brengt... De critici waren een en al lof... ...net als wij... Onze ogen hebben ons dus niet bedrogen. En in de eenzame zaal hoorden wij muziek. De avond van de vooropening hoorden we zelfs praten. Courtois, een onbekende kracht interesseert zich voor onze twee portretten. Je hebt me over een oude dame uit Gras gesproken. Ja, en zeker mevrouw Sandra. Een Italiaanse voornaam? Ja, die me net opbelde toen je aankwam. Vanaf die avond, telkens als ik wil telefoneren om inlichtingen te krijgen... ...betreffend het kasteel van Truij, de families Truij en de Gray, ...is er een kracht, zoals je zegt, die me van weerhoudt. Het is of dit geheim een nieuwe dimensie geeft aan mijn gevoel. Ja, zo voel ik het ook. Ik voel me geestelijk rijker. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat een schilder meer dan lijnen en kleuren weergeeft... Ja, hij legt ook de ziel van zijn model erin. Toen Fragonard in 1790 deze twee mooie jonge mensen schilderde, moet hij op een speciale manier geïnspireerd geweest zijn. Wij moeten naar het kasteel van Ventruy Courtois. Tenminste als het bestaat. Het bestaat? Ik heb de gids van de historische monumenten geraadpleegd. Op acht kilometer van Gaas... Een heel oud gebouw dat bijna in valt, schijt het. Uh, zoals het kasteel van Corleone, waar ik het portret van Inon gevonden heb. Voorwerpen hebben een ziel, geloof me. Huizen ook. Ik brand van ongeduld om van Trui te kennen. een heel oud ding, nauwelijks bewoonbaar het kasteel van mijn trui, maar bewoond. Er hangen gordijnen aan het raam van de rechtervleugel. En een onderhouden weg. Ah, iemand opent de deur Courtois. Zou het? Ja, precies zoals ik me ze had voorgesteld. Mevrouw Sandra. Ja, ik ben mevrouw Sandra, 75 jaar. Kom binnen, heren. Ik verwachtte u. Ik heb uw foto's in de kranten gezien. Ja, ja, van Truy valt in puin, maar mevrouw Sandra leest de krant, luistert naar de radio en kijkt naar de televisie. Komt u toch binnen? Mevrouw Sandra is geen hekshoor. Misschien een tovernares. Vleier. <laughs> Ik herken uw stem. Courtois, van de historische monumenten. En mijn collega Mori, hoofdconservator van Palermo. Don Dekker van de Twee Fragonaars? Ja. Zeer vereerd, mijn heren. Kom binnen en ga zitten. Wees gerust, want ruis zal niet meteen instorten. Ik heb de muren laten stutten. Installeer u. Ik ga naar de kelder frisse wijn en olijven halen in afwachting van het avondmaal. Ik heb ook een kamer voor u in orde gebracht voor vannacht. Mevrouw Sandra... Wij euh, hebben een kamer gereserveerd in Grasse in het Hotel Biron. Uw kamer, heren, was vroeger het salon waar Fragonard in hoogste eigen persoon de portretten van Inon en Gaspar heeft opgehangen. Courtois, op Sicilië zouden ze die vrouw een heks noemen. In Parijs een charmante maar verontrustende oude dame. Net als ik. Ja, gelukkig. Tegelijkertijd verschijnen me de twee portretten voor ogen. Heel duidelijk. Bij mij ook. En nogthans dan zien mijn ogen ze nergens. Ach, nooit was er een schilderij zo duidelijk in mijn geheugenprent. Ah, mevrouw Sandra. Goed, heren, dit is de lievelingswijn van Fragonard. Hebt u gehoord? Die muziek. Daar leef ik sinds jaren mee. Dit huis is er als het ware van doordrenkt. De traditie van de Van Troy zegt dat ze weer klonk op het huwelijk van Gaspard en Ninon. We hebben ze ook in Parijs gehoord, mevrouw. Snachts, in de stilte van het museum. Maar we hebben haar niet kunnen opnemen. Men kan nog geen dromen opnemen, meneer Mori. Verplichte u ons om die muziek te beluisteren? Oh nee... Misschien komt ze uit de schilderijen als men ze verenigt. En is ze slechts hoorbaar voor sympathiserende oren? Proef deze rosé wijn van onze wijnwerk. Is hij niet behekst? Beslist. Wees gerust, ik drink hem sinds jaren en ik ben nog niet dood. Dood niet, maar verontrustend. Wat een compliment. Op uw gezondheid, heren. Gezondheid. gezondheid, mevrouw Sandra. En op de lieve schimmen van dit huis. Op Caspar en Nino. En op mijn grootvader, de grote Fragonard. Uw grootvader? Natuurlijk. Ik ben de laatste afstammelingen van de Van Troys. Ook een afstammelingen van Fragonard. Nino de Greyly was een dochter. Nino. De dochter van Fragonard? Niet volgens het parochieregister natuurlijk, maar door afstamming. Op hun gezondheid, mijn heren. Op hun gezondheid. Op hun gezondheid. Mijn overgrootvader, jean henri de Vantroy. de voorname van Fragonard, mijn heren, is in dit kasteel geboren, uit het huwelijk van Gaspar en Inon, in 1793. Acht maanden na zijn geboorte, het revolutionaire front van het departement. Burger en burgeres van Vrij. Wij hebben opdracht gekregen van het comité voor het algemeen welzijn om u naar Parijs te voeren. Ten einde u te kunnen verantwoorden tegen de zware beschuldigingen van uw medeburgers Saint-Just en Robespierre. Burger <coughs> wij hebben je verdiensten gewaardeerd. Je bent lid van de kunstjury en van het Louvre Museum. De Republiek heeft de ogen gesloten voor het feit dat je de lieveling was... ...van deze verschrikkelijke mensen hier voor je. en dat je ook nog de schilder bent van... een La Pompadour en La Bibari. Je dringt te veel aan om de veintruis te redden. Je klopt op te veel deuren. Men zal aan je twijfelen. En dan... ...vaarwel kunstjury. Vaarwel Louvre-museum. Nee, burger, ik luister niet meer. Het hoort is aan het volk. En bovendien André Chénier, verder Gaspard van Truij, en Inonde Greli, echtgenote van Truij. Ragonard was er niet in gelukt de mensen te redden die hem het nauwst aan het hart lagen. Met de moed der wanhoop bleef hij de smeekbeden van Ninon en Gaspard steunen. Hij kende echter de uitvoerder van de terechtstellingen, Henri Sanson, van Italiaanse afkomst zoals hij. Met de medeplichtigheid van de beul kon hij het bloed opvangen van het echtpaar en ook de haarlokken krijgen die afgeknipt werden voor de uitvoering van het vonnis. Sanson en Fragonard behoorden tot dezelfde geheime broederschap van de Toscaanse ingewijden. Oh. Fragonard heeft het bloed en de as van de haren vermengd met lijnolie. Daarna is hij zo vlug mogelijk teruggekeerd naar de klas, naar het domein van Van Troen. Zijn kleinzoon, Jean Honoré, was toevertrouwd aan een Italiaanse meid, de enige die trouw gebleven was, Bella Ranieri, die doorging voor een heks. Hij heeft Bella betrokken in het grote geheim, hij heeft een rapport nagelaten in de archieven, God van Abraham en Isaac, God van Melchisedek, bescherm ons. Zie hier het bloed, hun bloed. Zie hier de as van haar, hun haar. Zie hier de roze olie die de geesten lief is. Voor jij bent tovenares, twaalf maal, zes keer recht. Zes keer afrecht. God van Abraham en Isaac. God van Melchizede, geef aan een ander het scheppentje niet. Weet wel terwijl ik de portretten opfris. Bid op dat hun bloed en hun ziel doordringen in het doek. Waar ik al mijn tederheid heb ingelegd. Dat is dus het geheim van dat prachtig rood dat vervaagt als men de portretten scheidt. Het grote geheim van de Toscaanse ingewijde. Leven en dood zijn de twee aangezichten van eenzelfde werkelijkheid. En het grote geheim laat toe de onsterfelijke ziel vast te leggen in een portret. Als ik het nu niet met mijn eigen ogen gezien had. Werkelijk uh, gezien wel, had. Sandra hebt u me verleden jaren geschreven? Ik? Ja. Helemaal niet. Ik heb u leren kennen door de dagbladen en de tentoonstelling van Fragonard. Dit uh, is de brief, mevrouw Maar. maar dat is mijn geschrift? Meneer de conservator, in een voorraad van de Pinacotheek van Palermo zult u een zeer belangrijk werk van Fragonard ontdekken. Oh, dat is mijn geschrift en ik heb u niet geschreven. Mogelijk heb ik u geschreven in een toestand van... van mijn onderbewustzijn. De schim van Fragonard laat dit huis niet los. Hoe hebt u het portret van Ino gevonden? Ja, tot vanmorgen zou ik u geantwoord hebben. Uh, wie zoekt, die vindt maar. Ik geloof niet meer in louter geluk. En nog minder aan toeval. In ieder geval... En dan? Ja, ik heb het portret van de man... ...in de belangrijkste galerij opgehangen. De eerste dag al kwam er een deftige oude heer naar mijn bureau. Als het u interesseert, meneer Mauri, zei hij... ...ik heb een schilderij met dezelfde lijst. Kom opzoeken in Corleone. Ik ben de Markies van Corleone... ...maar mijn overleden echtgenote... ...was een afstammeling van de prinsen van Vulnera. Vulnera? Vulnera? Wacht eens even. Oh, jean henri de zoon van Nino was gehuurd met Margarita de Volnera. Zo, zo is het portret van Nino in Corleone, beland. Wel, wel, wel, wat een avontuur. Hé, hey, een echte telefoonbel tussen al dit bovennatuurlijke. Wie zou mij telefoneren? Gewoonlijk bel ik de mensen op. Nee. Vraag wel naar haar, misschien. Met het kasteel van Van Ah, het hotel Biron in Grace. Het is het hotel waar wij onze kamers gereserveerd hebben, mevrouw Sandra. Mag ik even antwoorden? Ogenblikje. Hier komt meneer Courtois zelf. Hallo, met Courtois. Excuseer, meneer Georges. Maar onze gastvrouw wil dat we de nacht op het kasteel doorbrengen. Wat zegt u? Of ik het niet weet. Nee. Nee, onmogelijk. Oh. Excuseer me. Oh. Wat is er? Je wordt doodsbleek. De twee portretten zijn partijen vlak voor het sluiten. Lieve deur. is ja, een de dief. Dief. Dief. u bedoelt toch niet dat... Het is meer dan een diefstal, meneer Courtois. Veel meer. Diefstal, hekserij, magie of betovering. Ik zal een mooi figuur slaan als verantwoordelijke van de doomstelling. Ik moet trekken terug naar Parijs. Nee, meneer Courtois. Nee. Laat me niet alleen deze ja. nacht. Ik vind het misschien nog erger dan jij, Courtois. Maar uh, mevrouw Sandra heeft gelijk. We kunnen haar vannacht niet alleen laten in Weintra. Dank oh, u, meneer Mauri. Hoe dan ook, ik ga hem in verbinding stellen met de hoopbewaker. Hij moet weten waar ik ben. Ik bel Parijs. Terwijl meneer Courtois telefondeert, wenst u het oude de salon niet te zien. Meneer Mori? u kan... En of, ik volg u. Oh, wat een mooie dingen! U hebt een Van Aletto, La Piazzetta San Marco. Ach, het is een mooi uitzicht. Veel beter dan dat van de Palazzo Corsini in Rome. Prachtig. Mijn grootmoeder beweerde dat Fragonard die doek zou meegebracht hebben van zijn reis door Italië en zou geschonken hebben aan Madame de Greli. De moeder van Nino. Ja, maar uh, volg me naar de salon. Hier is het dus dat Fragonard de twee portretten heeft opgehangen. Ja, op de vooravond van het huwelijk van Dinon in 1790. Aan de twee kanten van de schoorsteen. U ziet nog altijd de spijkers. Het is ook in deze kamer dat het grote geheim zich voltrok. Samen met Bella Ranieri. Hier heeft het bloed de kleuren laten heropleven. Rosandra, Van de Marie! Ja, ja, we horen je. En wat zegt Parijs? Ze hebben de schilderijen gevonden! Per bakko, wat toch geluk! Wacht, we komen naar beneden. Staat u niet te dansen van breedschap? Meneer de verantwoordelijke voor de tentoonstelling? Ze hebben de portretten teruggevonden in een kelder van het museum. Ongedeerd, maar helemaal dof. Dof? Waren ze dan niet samen? Dat wel. Aangezicht tegen aangezicht. Aangezicht tegen aangezicht. En het rood vervaagd. Oh. Niemand begrijpt iets van die verdwijning. En niemand kan de plotse grijsheid verklaren van de kleuren. De hoofdbewaker beweert dat de twee kopieën zijn die we achtergelaten hebben... terwijl ze de echte schilderij hebben meegenomen. Ja, ik heb hem niet tegengesproken. Nee, daar heb je goed aan gedaan. Hij zal toch niets van je uitleg begrepen hebben. Er is eruit gebroken. Ieder komt binnen op zijn manier. Beweeg niet, ik heb een blaffer. Ze plunderen van het raai, maar dat is het toppunt. Heel praktisch, die lage ramen. Beweeg niet. Ik laat het straatje op binnenkomen. Kom, kleintje, laat je mooie benen eens zien aan deze heren. En aan mevrouw. Excuseer me, ik had u niet gezien. Maar, maar het is En Gaspard, de aangezichten van de portretten, Fantastisch. Wat? Kent u me? En waarom noemt u me Gaspard? Ik ben Dronon. Het grote geheim. De geesten hebben het lichaam weergevonden. Zeg eens, hapert er iets aan die oude dame? Mijn lieve kinderen, ik verwachtte jullie. Luister eens, mevrouw, we hebben geen tijd om grapjes te maken. Oh nee, vlug, de juwelen, het geld en niet te lang draaien. Gaspard en jij nou kom bij me zitten. Ik zeg u dat we haast hebben. Ziet de politie jullie op de hielen? Ja, mevrouw, maar ik zweer u dat we niet schuldig zijn. Gaspard, stop vlug dat wapen weg. Je bent hier veilig. En meneer Courtois? Is het niet zo, meneer Morie? Jullie mogen mevrouw vertrouwen, jongelui. Gehoorzaam haar, op het woord. Stop dat wapen weg, Caspar. Ik heet niet Caspar, ik heet Drolon. Je gelijk spreekt het op Caspar, dus ben je Caspar. Ga zitten. Aan tafel naast Nino. Ik zal jullie als aperitief de lievelingswijn van Fragonaar serveren. Ken je hem? Fragonaar? Ja? Ik heb die naam in de krant gelezen, de namen. Ik ga jullie alles vertellen. Ik ben gevlucht uit een heropvoedingsgesticht. Zoals men dat noemt. Drolon heeft me geholpen. Wij. Wij houden van elkaar. Sinds drie dagen. Dus stelen we. Ja, om niet van honger te sterven. Mijn lieve kinderen. Mijn kleine Nino. Hoe weet u dat ik Nino heet? Oh, dat is een heel ingewikkelde geschiedenis. Vooral als men de politie verwacht. Hoe oud ben je, Nino? 22, meneer. En jij, Gaspar? Ik ook. Maar ik wil niet dat men mij Gaspar noemt. Dat wekt te veel herinneringen op. Dus heet je Gaspar? Wat heerlijk! Oh, die Fragonaar! Dank is. Uh... Vraag naar een artiest? Ja, Nino, een heel groot kunstenaar die heel veel van je hield. Van mij? Ik heb hem nooit gekend. Later, lieveling, zal alles je duidelijk worden. Later, later. Ugh. Voor een meisje dat uit een heropvoedingsgezicht komt, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Jouw toekomst is bij mij, Nino. En die van Gaspar ook bij u. Maar wij kwamen u besteden. Helemaal niet. Jullie brachten me een schat. Oh. Ja, we zijn niet gek, wees maar gerust. God van Abraham en Isaac, God van Melchizedek, ik zeg u. En ze zijn niet gek, de stumperts. We zijn misschien wel gek, maar niet gevaarlijk. Terwijl de politie niet van lotje getikt is, maar heel gevaarlijk. Dus geen woord meer. Jullie zijn de kleinkinderen van mevrouw Sandra, vergeet het niet. En wij zijn jullie ook. begrepen? Goeienacht, mevrouw Sandra. Goeienacht allemaal. Ah, brigadier. Stap door het raam en drink een glas met ons mee. Het is de mooiste avond van mijn leven. Binnen. Wij zijn een functie mevrouw, Sandra. Mijn collega die is nog in de wagen. Maar dat zijn die twee snaken die wij zoeken. Wat? Zoekt u mijn kleinkinderen? U troont brigadier. Oh, brigadier, ik ben de inspecteur van historische monumenten, Albert Courtois. En president van de tentoonstelling Fragonard in Parijs. Dit is meneer Maurie, hoofdconservator van het museum van Palermo lui zijn wel degelijk de kleinkinderen van mevrouw Sandra. Dat bevestig ik op mijn woord van eer, brigadier. Ja, dan. Zeer vereerd, heren. Fraconard, een groot schilder. Een genie, brigadier. Hier mijn naamkaartje. Kom naar de tentoonstelling in Parijs en vraag gerust naar me. Ik zal met veel genoegen uw gids zijn. Oh, dat. Uh... Is te veel eer, meneer de inspecteur. En nu drinken we allemaal op de gezondheid van mijn kleinkinderen. Die goede meneer Maury heeft de glazen al gevuld. Op de gezondheid van Gaspar en Inonde van Trui, heerde. Ik geloof dat het me toch een beetje schemert voor de ogen. Tja, als u zich borg stelt, mevrouw Sandra. Absoluut, brigadier. U kent me. Ik heb nog nooit gelogen. Wel, op uw gezondheid, mevrouw. En Op uw gezondheid, Gaspar? Hm. Dat is een zee met een heerlijke smaak. Hm. Mevrouw Sandra, u zult in Gras moeten getuigen. Met alle plezier. En wij zullen mevrouw vergezellen, brigadier. Goed. Nu ga ik buiten zoals ik ben binnengekomen. Langs het raam. Wel. Er is een ruijt gebroken, mevrouw Sandra. Witglas. Weer zeven jaar geluk. De zeven mooiste jaren van mijn leven. <lacht> Die mevrouw Sandra. Goeienacht. Allemaal. Goeienacht, brigadier. Het is dat een Ik een Ik wil wakker worden. We beleven meer dan een droom, We beleven de voltooiing van een bovennatuurlijke bestemming ze raast weer Nee, hey, Gaspar. Op een dag zul je het begrijpen. Van u af aan hangt alles van jullie af. Fragonard biedt jullie niet bestaan. Ik geef jullie mijn tederheid en mijn huis. Wij één familie. En vriendschap, kinderen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is te veel. Ik heb nog nooit gehaald. Oh, mijn lieve Nino. Als ik nu maar eens begrijp wat ons allemaal overkomt. Muziek. Waar komt die muziek vandaan? Hebt u de radio aangezet? Mijn beste Courtois, mijn beste Molin. Zij horen de muziek ook. Verbazend, buitengewoon. Shakespeare had gelijk. Er is op aarde en in de hemel, in de geest en het hart van de mens, meer te beleven ...dan ooit enig wetenschapsmens kan ontdekken. Ik heb nooit geprobeerd te begrijpen. Sandra, over de beloonde liefde... ...is dat geen moeite doen? En Fragonard waardig?